Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij de brand in een café in het Zwitserse skidorp Kramontana... Montana zijn ongeveer 40 doden gevallen. De politie heeft dat gezegd op een persconferentie. Veel is onduidelijk, zegt correspondent Charlotte Wayers. Dat betekent dus ook dat veel families en naasten nog erg in onzekerheid zijn... omdat zij niet precies weten in welke toestand hun naasten nu verkeren. En daarom zeggen de autoriteiten nu ook heel duidelijk... alles is nu gericht op dat forensisch onderzoek... om daar zo snel mogelijk meer duidelijkheid over te kunnen geven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Beleggersvereniging VEB wil dat de ondernemingskamer een onderzoek instelt naar de problemen met apneuapparaten van Philips. In 2021 riep Philips miljoenen van die apparaten terug omdat er deeltjes schuim loskwamen. De top van Philips had volgens de VEB tien jaar daarvoor al signalen gekregen. De beleggersvereniging vindt dat aandeelhouders en patiënten zijn misleid. De eerste omwonenden van de Amsterdamse Vondelkerk zijn weer thuis. Vannacht werden tientallen mensen uit hun huis gehaald toen een brand was uitgebroken in de toren van de kerk. Door de brand werd de Vondelkerk voor een groot deel verwoest, maar de muren staan nog overeind. De eigenaar denkt dat het pand kan worden hersteld. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. En ondanks dat de nieuwjaarsduik in Scheveningen vanmiddag vanwege de harde wind niet doorging... zijn er toch tientallen enthousiastelingen de zee ingesprongen. Veel nieuwjaarsduiken in waterplassen gingen ook niet door omdat er te veel ijs lag. In Erm, in Drenthe, sprongen ze vanmiddag wel gewoon het water in... omdat een temperatuur heeft van zo'n 2 graden. 1, Heerlijk fris, lekker het nieuwe jaar in. Ik ga nou lekker rond doen. Heerlijk, heerlijk. Daar word je weer mens van. Super. Ja, ja. ja echt koud. Super koud, maar wel lekker. Hè? Het weer. Vanuit het Noordwesten trekken er buien over het land... met langs de kust kans op zware windstoten. Vanavond kan er landinwaarts natte sneeuw vallen. Morgen winterse buien en veel wind. En dat wordt een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Uitzending van de Alternative dit jaar. Dat is meteen eigenlijk ook een terugblik op het afgelopen jaar. Hierin een aantal opnames zoals wij die gemaakt hebben... tijdens de uitzendingen van 2025. De aftrap werd verricht door Ruud Hauweling met Erasing Mountains. Het volgende nummer is eentje van Christy... en dat is afkomstig van een Engelstalige EP. Maar hier draaien we een... Eigen versie van het nummer Embrace Life. I just embrace you mm -hmm. stone sharpened by fear and I heard myself scream Bye. juni in een paar stappen en dat was dan wel een beetje in de teruggaande tijd. Eerst hoorde je Christy met Embrace Live en dat was in november van dit jaar toen ze bij ons in de studio te gast was om haar Engelstalige EP onder meer te laten horen. Want Christy had een best productief jaar. Daarachter hoorde je de hovenier die ook nog heel goed songs kan schrijven. En dat is Gerard Heusingveld. Nature always finds a way. Dan zijn we nu toegekomen aan... eigenlijk de eerste echte herhaling... van het afgelopen jaar. En dat is iemand uit zijn antwoord. Want ze heeft ook meegedaan... in de popronde van 2025. Bodine Monet. De opname dateerde van 4 november. En de uitzending was op... 27 november. Bij ons hier in de studio. In de studio vanavond... Twee muzikanten, maar het draait eigenlijk een beetje om Bodin Monet. En dat is de vocaliste van vandaag. En de gitarist die ze meegenomen heeft is Gijs Gijs van Duin. Komen we straks ook nog even op, maar we gaan eerst even met Bodin praten. Want uh, ten eerste, dit programma wordt in Zandvoort opgenomen, mensen. Dus dat is altijd uh, wel leuk. En Bodin woont in Zandvoort. Hoe lang alweer, uh, Bodin Um, ik denk zo'n drie, vier jaar. Ja. Uh, dan de vraag, wanneer ben jij met muziek begonnen? Um, ja, ik zing eigenlijk mijn hele leven al, maar ik was uh, zes toen ik op koor ging. En uh, vanaf mijn achtste privézangles. En ja, uh, yeah, daar is het eigenlijk echt begonnen. Ja, kun je ook uh, een beetje vertellen wat voor koor dat geweest is? Nou, toevallig is dat het koor hier in Haarlem bij Overveen. Het hmm? is gewoon een kinderkoor. Ja, het is gewoon leuk liedjes zingen. Um, maar ja, dus de inspiratie is wel echt ontstaan ook uit deze omgeving. Ja, dan uh, heb je het ook uh, voordat we. Want het is ook een beetje buiten de uitzending om. Maar je hebt op school gezeten en jij zegt. Ik heb op een school gezeten waar ze nogal erg muzikaal minded waren. Het Kornherd Lyceum, toch? Ja, klopt. Ja, in Haarlem ook. Ja, um, want, nou, de illustre Boudewijn de Groot is jou voorgegaan, volgens mij, daar. Dat uh, is zeker nog een leerling geweest van het Kornherd Lyceum. En Ellen uh, Clark? Op... Alleen Clark. Maar je, je, je, je klapt het nog, uh, nog ook al een beetje uit de school. Want je hebt in de klas gezeten met uh, tegenwoordig tegenwoordige uh, nederopper, ook uit dit dorp. En ook niet de eerste, de beste, ene Daan Michielsen, beter bekend als Dins. Ja, bij elkaar op school. Ja, bij elkaar op school, hoor, ja. Op school, ja. ja. <laughs> uh, maar daarna ben jij uh, naar onder meer het conservatorium Inhalen uh, gegaan. Ja, klopt. Uh, waar merkten uh, de, de, de mensen van het uh, koor naar het lyceum... waar je misschien op, uh, gezet, uh, waar je toen op zat... van, hé, hey, Bodien kan wat? Nou, we hadden dus altijd muziekavonden. Mm. En daar uh, heb ik eigenlijk elk jaar... of elke keer als het gehouden werd, heb ik daar aan meegedaan. Mm -hmm. En uh, toen mochten we ook met oudere jaren spelen. Dus ik denk dat ze toen wel een beetje merkte van... oh, zij vindt het wel echt heel leuk. En uh, ja... Merkte je het zelf ook uh, dat je het ja. ook wel leuk vond om uh, muziek te, te maken? Ja, zeker. Ja, dat was ook een beetje de periode dat ik met de Voice had meegedaan. Dus mm -hmm. het kwam ook gewoon mooi samen dat ik uh, op school ook repetitieruimtes had. En uh, dat zeker kon combineren. Ja, met wie heb je onder meer gewerkt op het Conservatorium Haarlem... die jouw wegwijs hebben gemaakt in de muziek? Oh, dat is een goede vraag. Ja, daar zit ik ook voor. Oh. Of er is vaak voor in dit geval, maar. Um... Ja, ik kan even geen namen meer onthouden qua docenten. Dat is heel erg. Um, maar wat wel leuk is om bijvoorbeeld te vertellen... is dat Anouk Wolf, een mede-muzikant van mij... die ook nu met Popronden meedoet. We mm -hmm. spelen heel vaak ook naar elkaar. Zat ook op het Koornhert Lyceum. Ja. Dus we hebben zeker wel samen ook uh, ja, dat eigenlijk doorgezet na school. Ja. Uh, want Anouk Wolf, voor de mensen die het niet uh, weten... maar die is hier ooit uh, geweest samen met Ruben Bouws als de void was een hele akoestische versie, dus Anouk, Wolf, uh, is jou wel voorgegaan hier in deze studio. Ja, superleuk. Uh, um, dan de muziek, want uh, ja, je doet de mee in de popronde, komen we zo over. Maar um, wat uh, is het geluid van Baudin Monet? Waar kunnen we dat een beetje? Waar, waar moeten we het in zoeken? Nou, ik denk vooral in mijn storytelling, in mm -hmm. mijn lyrics. Dus ik schrijf gewoon heel erg letterlijk en intro intro perspectief, is dat een woord? Intro, in Introspe ja. ja, introspectief is natuurlijk in ieder Dat ik ja, gewoon heel letterlijk schrijf. Dus ik denk vooral dat het gewoon dat ik mensen heel graag meeneem in mijn verhaal en mijn visie. En qua sounds vooral veel gitaar, uh, een beetje ja, country, singer, songwriter, folk invloeden. Maar wel gewoon dat je ook lekker dit op kan zetten tijdens een roadtrip. En uh -huh. ja, erop kan viben eigenlijk. Ja, um... Is dan het eerste nummer, en dat gaan we dan, uh, dat gaan we dan nu horen... Uh, Situationship ook zo'n nummer, of niet? Ja, zeker. Oké, okay. dan uh, is het moment daar. Dan gaan we beginnen met het eerste nummer. Uh, en dat is Situationship. Ja. I hate this restaurant, I don't like organic wine I'm not that hungry, but you keep feeding me lies Full of words that I've heard about a hundred times Your rude to waiters, that's my biggest red flag You say I'm pretty, but that's a matter of fact Like you quoted a script, you got hit on your lap Are the guys I see the future in your eyes? That's a real cute story, but I've heard it before. I know every word, you're so predictable. I hear lies every time that you move your lips. What the hell, even is a situation ship? That's a real cute story, but I know. Dancing While you're scared in the room Yeah, I'm not falling For somebody like you Who is down for the ride Till you find someone new I try to listen Cause your words seem kind But I know better and You'll disappear tonight Like a text left unread Like a ghost in disguise Oh, that's a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 had ik er nog even bij te vertellen... dat we tussen de nummers door altijd een beschaafd jazz-applausje uh, laten klinken. <lacht> ja, en dat uh, de term beschaafd jazz-applausje... zal ik ook even verklaren voor die mensen die denken van... waar komt dat nou vandaan? Dat is een illustre presentator geweest. Een podiumpresentator van de Rob Akda-woord... genaamd P.P. Fischer. En die gebruikte dat altijd bij de afkondiging van een soortje sponsors... die dan uh, dat allemaal mooier mogelijk moesten maken. En dan moesten wij als publiek een beschaafd jazzapplausje geven. En dat moest allemaal even heel snel genoemd worden. Dus dat uh, deed hij dan. En daarom het term en de term beschaafd jazzapplausje. Um, nu even nog uh, over, over jou. maar We hebben het al eens eerder uh, gehad. En dat was uh, toen naar aanleiding van jouw optreden in Melkweg. Daar komen we ook nog even op. Uh, de omgeving. Want... Ja, we maken dit programma in Zandvoort. Jij woont er natuurlijk nu al een hele lange tijd. Wat betekent Zandvoort voor jou? Ja, Zandvoort betekent voor mij echt rust en vrijheid. Ik vind het zo fijn dat ik hier altijd uh, lekker op het strand kan wandelen, in de duinen. Um, ja, ik denk dat, het, dat ik zeker heel gelukkig mag zijn dat ik uh, dit stukje van Nederland... Uh, je mag ervaren eigenlijk. Ja. En uh, het is zo gezellig ook altijd in het dorp. En ja, ik ben heel blij. <laughs> ja, dus, dus het, geeft, het heeft dus een bepaalde werking voor jou ook... als het gaat om je liedjes maken en dat soort dingen. Ja, zeker. Want ik schrijf heel veel in mijn kamer ook. Ik heb ook gewoon een studio setup in mijn kamer. Dus daar kan ik lekker schrijven. En um, eigenlijk muziek en de natuur is mijn uitlaatklep. En gelukkig heb ik hier eigenlijk de combinatie van beide. Dus dat is super fijn, ja. Ja, ja. Um... Dan gaan we het uh, zo dadelijk ook nog hebben over de popronde. Want uh, daar, daar ben je ook voor geselecteerd. En uh, dat, dat doen we natuurlijk zo. Ja. Uh, we gaan het ook hebben over de Melkweg en het optreden en je EP. Dus dat, dat allemaal dat komt nog allemaal voorbij. Maar eerst gaan wij uh, luisteren naar het tweede nummer van deze avond. En dat is Lucky Eleven. Ja. Yeah. shoulders you remind me my lucky eleven baby we can do whatever we were painters of our lives before the art of living Ik Zit Gijs naast jou. Uh, hij zwaait ook even mee. Um, maar ja, je hebt normaal gesproken een band ook waar je mee op uh, treedt. Ja, klopt. Um, wat is het... Uh, ja, het verschil is natuurlijk dat dit een kleine setting is. Maar wat, uh, wat, wat, wat is de reden dat je dan dit met Gijs doet? Nou, ik denk vooral in intieme settings dat... Um, deze match ook gewoon heel fijn is. Ja. Dus um, samen kunnen we eigenlijk nog meer soort van tot de kern komen, denk ik, van de muziek. En ja, ik vind het gewoon natuurlijk super fijn altijd om met Gijs te spelen. Ja. Dus we doen gewoon heel veel samen ook, ja. Je mag hem even de microfoon aan hem ja. geven? Want, uh, oh, want, wil je dat zeker? Ja, ik weet het wel zeker. <lacht> ik ga hele vieze dingen zeggen. <lacht> Uh, want uh, gijs, uh, ja, hoe lang uh, heb je dat, uh, dat instrument wat, uh, wat je nu bespeelt uh, bij je en hoe lang uh, bespeel je dat al? Um, nou, uurtje of drie. Nee, uh, nee ik, maar ik, ik, ik, ik bedoel... Nee, ik denk dat ik... Uh, ik, ben, ik heb ooit toen ik heel jong was een soort hele grote afkeer gehad tegen gitaar. omdat ja? mijn vader die gaf gitaarles. En uh, toen ben ik gaan drummen, want hij had wel een oefenruimte waar een drumstel stond. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment toen werd ik verliefd op een, op een meisje. En die uh, zat bij mijn vader op gitaarles. Ja, en dan moet je er toch aan gaan geloven. En toen, uh, ik denk dat ik toen een jaartje of zeven was. Ja. En uh, toen heb ik eigenlijk die gitaar niet meer losgelaten. Nee. Uh, maar zag jouw vader uh, toch de kwaliteiten bij jou uh, erin? Want ja, vaders kunnen heel streng zijn als op een gegeven moment... of misschien veel eisend. Misschien is dat beter het, uh, het betere woord voor een, uh, voor een kroost... Die ook een uh, ja. instrument wilde bespelen. Ja, nou ja, dat, dat, dat viel op zich wel mee. Mijn vader die was best wel... Mijn ouders die waren überhaupt best wel vrij in... Ga vooral doen wat je leuk vindt. Mm -hmm. um, maar die, die snapte niet... Dat je hier daadwerkelijk echt... Zeg maar, geld mee kan verdienen... En hier een baan van kan maken. Dat hadden ze niet door. Totdat ik op een gegeven moment... Zei van papa, mama, ik wil eigenlijk wel stoppen met werken. En ik wil gewoon muziek gaan maken. Toen dus zeiden ze, oké, okay, uh, hoe ga je dat doen? Want je... je zeg maar... Je, je bent aan het studeren, je, je moet ook geld verdienen. Zeg maar je wilt uit huis gaan, hoe ga je dat allemaal doen? Dan zeg ik, nou ja, uh, let maar op. <lacht> <lacht> ja. Gewoon kaart geloven in jezelf, zoiets? Ja, ja ik denk, ik denk dat, het, dat het überhaupt... En je hart volgen, denk ik. Ja, ja, en ik denk dat het ook wel belangrijk is om, om gewoon te doen wat, wat, je, wat je wilt doen. Ja. En dat, dat als je daar je mind op zet, dat dat ook wel lukt ofzo. Ja, je mag hem weer teruggeven aan Bodin. Nou, want jullie zitten is wel weer... Ja, jullie zitten gezellig op die bank natuurlijk. <laughs> maar uh, over muziek maken bij jou. Uh, want, want Gijs vertelt nu net het hele verhaal van... Uh, ja, ik ga muziek maken en uh, dat is wat ik ga doen. Hoe zit het met jou? Want uh, hoe waren jouw ouders? Uh, want... Uh, dat je zei van pap, mam, ik ga uh, muziek maken. En dat ze dan op een gegeven moment ook zou kijken... ja, maar je moet toch ook uh, je geld verdienen? Hoe uh, hebben ze daarop uh, gereageerd? Ja, ik denk eigenlijk een beetje in hetzelfde. Gewoon heel erg steunend van... als jij je passie wil volgen, moet je dat gewoon vooral doen. Ja. En ik denk dat je altijd wel ergens geld kan verdienen. Ja. <laughs> en weet je, als het echt niet lukt... kan je altijd een, een baantje ernaast doen... om wel gewoon nog je passie te kunnen blijven doen. Um, ja, ik weet niet. Ik ben nooit echt met geld bezig geweest... Misschien ik ook niet, ook hoor, ook niet... trouwens. Dus, nee, ik niet. Ja, dat is totaal niet waarvoor ik het doe, natuurlijk. Ja, het is fijn als dat erbij kan. En natuurlijk wil ik dat later wel, zodat ik het kan blijven doen. Uh -huh. Maar misschien is dat ook ergens een zwakte van mij... dat ik inderdaad nooit echt bezig ben geweest met uh, geld verdienen. Um, maar ja, het is, uh, ik doe wat ik leuk vind. En uh, ik geef erbij ook bij allebei eigenlijk gewoon uh, zangles en gitaarles... ook om uh, de huur te kunnen betalen. Dus. Ja. Dat is ook uh, wat, je, wat je doet hiernaast. Uh, naast het optreden met, uh, met je eigen muziek. Dat je ook yeah. uh, lessen uh, geeft. Uh, yeah. Want dat brengt mij natuurlijk nu op het uh, verhaal van die popronde. Want die popronde, op het moment dat we dus hier bezig zijn met, uh, met dit uh, onderdeel van het uh, programma. Is die popronde onder meer ook bezig. Uh, hoe treed je op? Treed je dan uh, op met, uh, met band? Of is het ook uh, wel eens zo dat je alleen met Gijs uh, optreedt? Ja, dat verschilt echt per locatie. Dus we verschillende locaties hebben we met vol band gespeeld. Uh, en dat is vooral poppodia en theaters. Ja. En uh, we hebben dan samen bijvoorbeeld wel bij cafés gespeeld. Of we spelen met z'n drieën. Dus met film, met toetsen is er ook bij. Ja. Dus we hebben gewoon verschillende bezettingen voor de juiste locaties eigenlijk. Ah, dus je moet wel een beetje flexibel uh, kunnen zijn. Ja, maar ja, we zijn goed op elkaar ingespeeld. Dus uh... Dat uh, komt eigenlijk altijd wel goed. Ja, hoe, hoe was dat op een gegeven moment dat jij uitgekozen werd... om uh, mee, te de, ja, mee te mogen doen aan die popronde? Ja, dat was zo spannend. Uh, we waren in Amsterdam en ik was met uh, Kaya, een andere artiest... die ook meedoet met popronde En um, ja, we zaten eigenlijk heel de avond al een beetje te refreshen... van de, de popronde pagina's ah. En uh, het was op de radio en uiteindelijk werd Kaya uitgekozen. Die zat bij de eerste veertig. En dus wij helemaal blij en gillen en blij voor hem. En toen dacht ik, ja, zit ik er nog wel bij? Zit ik nog wel bij? En toen bij de laatste tachtig, volgens mij, toen werd mijn naam ook benoemd. Dus het was gewoon superleuk dat we ook samen dat konden vieren eigenlijk. En uh, daarna zijn we gelijk uh, met z'n allen uitgegaan naar de gay bar in Amsterdam. <laughs> <laughs> dus we hebben het heel, heel leuk gevierd. En uh, ja, ik, ik was echt zo blij. Ja, blij Hoe is het met, uh, met die popronde zelf? Want uh, je gaat van de ene kant uh, van het land naar de andere kant van het land toe. Ja, ja ik ben wel echt veel moe. Moe achter het stuur ook, want ja. ik moet natuurlijk echt alle... Ja. Ja, ga je ja. Zeggen wat? ja, ik ben vaak gewoon om drie uur s'nachts pas thuis. Oh. Um, maar we hebben alle verre locaties wel gehad, zoals Assen, Groningen... En ja, Venlo, Ude Den Bos, Nijmegen. En vanaf nu is het vooral Noord-Holland. Wat echt super fijn is, want uh, dat is gewoon dicht bij huis. Ja. Dus dan ben ik ook lekker wakker en heb ik nog iets aan mijn volgende dag. Ja, dat, dat is dan natuurlijk uh, altijd heel fijn. Ja. Um, dat uh, zeggende gaan wij op naar song nummer drie van yeah. vanavond. En dat is 20 and Counting. Yes, Sitting on a blanket, in the middle of a park writing down my feelings, before it gets too dark I'll stay a little longer, I like to see the stars They always bring me closer, closer to my heart I stumble and falter, I'm learning to crawl It's hard to grow up when you're feeling so small I'm facing a mountain as steep as a wall I'm 20 and counting, no nothing at all I wanna tell my parents I'm happy in my skin But I don't wanna lie to them, I'm feeling paper thin I wanna call my sister and tell her that I'm fine, but I can never fool her, even through the line. It's true. So tired of feeling blue. I stumble and falter. I'm learning to crawl. It's hard to grow up when you're feeling so small. I'm facing a mountain as steep as a wall. I'm 20 and counting, but no, nothing at all No, nothing at all mm -hmm. Mm -hmm. I thought when I got older, I'd have it figured out But life keeps moving faster, too fast for me to count Ja, het, het lijkt wel alsof ik weer even teruggeworpen word in de tijd. Uh, in de tijd, want uh, daar had ik het net ook al over. Uh, het optreden in de Melkweg. Want het was een avond uh, waar ik zelf ook bij, bij ben geweest. En dan heb ik op een gegeven moment ook een verslag gemaakt. voor het andere medium, 3 voor 12 Noord-Holland. waar ik uh, de hoofdredacteur uh, van ben. Maar uh, ja, uh, dan zit ik op een gegeven moment naast iemand die jij ook uh, kent, trouwens. Melanie en Ryan. En we zitten elkaar zo'n beetje aan te kijken. En dan denk ik, zo, dat is even lekker kwetsbaar wat, uh, wat, uh, wat eruit komt. En dat was onder meer bij dit nummer ook het uh, geval. Want het lijkt wel alsof we uh, mee worden genomen... in een belevingswereld van iemand die de wereld aan het verkennen is. Klopt dat ook? Ja, klopt helemaal. Ja, ja. zeker. Uh, want dat, uh, dat kwam, zo kwam het uh, liedje ook uh, bij mij toen binnen uh, op die avond. Uh, teruggaan even naar dat moment in Melkweg Amsterdam. Want dat was in mei van dit jaar dat, uh, dat je je eerste headline show mocht doen. Hè? Ja, klopt. Ja. Yeah. Hoe heb je er toen naartoe, uh, naartoe geleefd? Oh, ja, ik, ik was best wel zenuwachtig in de zin dat ik gewoon heel veel moest voorbereiden. Mm -hmm. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik op het podium stond, viel alle zenuwen eigenlijk weg. Omdat ik toen gewoon echt kon genieten en kon doen waar... Ja, waar ik gewoon het gelukkigst van word. En gewoon om iedereen in de zaal te zien en de reacties te horen was gewoon echt super bijzonder. En dat ik het ook gewoon met mijn beste vrienden mocht doen, vond ik gewoon ja, echt geweldig. Het was ook een beetje een soort uh, Zandvoorts contingentje... wat uh, helemaal vooraan een podium <laughs> ja, stond, zag ik. Ja. Ja, en uh, ook nog een aantal van jouw studiegenoten van het conservatorium... maar uh, Haarlem, die, ja, waren ja, ja. die waren er ook. Ja, zeker. die waren er ook. Dus het was wel een beetje een vertrouwd uh, optreden. Ja, ik. zeker. Ik zag ook echt wel veel bekende gezichten ook in de zaal. Dus het was natuurlijk extra speciaal mm -hmm. dat uh, iedereen een kaartje had gekocht... Uh, om mij of onze show te zien. Dat even nog uh, terugvallend uh, op dat uh, verhaal van het Conservatorium Haarlem. Ik uh, weet van, uh, van Richard Seilma, de, de, de, de, de man eigenlijk die dat ja, leidt, zeg maar, hè, het, uh, de opleiding. Die zegt ja, het, het heeft ook met het um, bouwen van een community. Om het even netjes en uh, op die manier te zeggen. Is, ja. Merkte je dat ook toen je daar op, uh, trad uh, tijdens, de, uh, tijdens jouw optreden in de Melkweg? Ja, zeker. Ik denk ook wel dat heel veel uh, mede-schoolgenoten uh, en mede-muzikanten... dus ook wel heel erg met je meeleven en ook echt begrijpen van wat je aan het doen bent. Mm. En je hebt gewoon heel veel steun aan elkaar. Dus bij wijze van als Gijs bijvoorbeeld ziek zou zijn op de dag zelf... dan zijn er allemaal vrienden van hem en gitaristen, mede-schoolgenoten... die zo op het podium zouden springen om in te vallen of weet je elkaar te helpen. Dus dat is ook gewoon heel erg fijn dat je die steun um, heel erg voelt. ja. ja. Uh, kijk, hoe kijk je erop uh, terug op dat uh, optreden van, uh, van mij? Oh ja, ja geweldig gewoon. <laughs> ja, ik ben nog steeds heel dankbaar. En ik uh, vind, vond het echt geweldig om te doen. En vooral in melkweg natuurlijk super vette zaal ook. Dus uh, ja, heel positief. Um, en dan natuurlijk de EP. Die, uh, nou, volgens yeah. mij heb je hem in september geloof ik uitgebracht? Of augustus? Ja, eind uh, september. Klopt. Eind september. Um, want die nummers... Een aantal laat je, laat je dus nu ook uh, horen. Ja. Um, want dat. Is dan ook heel speciaal voor jou? De, de EP. De, want, ja. Ja, want je hebt er behoorlijk wat ziel en zaligheid in, uh, in gestopt. Ja, maar uh, jezelf kwetsbaar opstellen. Hoe belangrijk is dat dan? In, uh, want, want dat is ook de EP zelf natuurlijk. Ja, nou ja. Ik, ik vind het lastig soms om me kwetsbaar op te stellen. Um, naar de buitenwereld toe. Maar muziek is hetgeen waarin ik me kwetsbaar op kan stellen. Dus het is eigenlijk wel grappig dat ik soort van... Um, ik ben gewoon heel eerlijk in mijn teksten. En dat is echt puur omdat ik het nodig heb om muziek te maken... om me dus te kunnen uiten. En het is eigenlijk wel ironisch... dat uiteindelijk toch iedereen het gaat horen. Ja. Um, maar wel door middel van muziek. Dus um, ik ben best wel een opkropper... en ik overdenk ook alles. Um, maar daarvoor heb ik dus ook... het songwriting eigenlijk ontdekt. Ja. En, uh, ja, dus het is dus zeker belangrijk om kwetsbaar te zijn. Want daardoor daar ontstaan mijn songs eigenlijk uit. Ja, want wat mij ook opviel, weer even, nog heel even terug naar, naar het verhaal Melkweg. Uh, op een gegeven moment stond je ook daar blootsvoets op te treden. Ja, altijd ja. eigenlijk, ja. ja. Uh, doe je dat ook uh, tijdens de popronde? De, ja. Uh, ja? ja, eigenlijk altijd sta ik uh, op blote voeten. Tenzij het echt een grond is waar het niet kan. Um, maar eigenlijk altijd wel bloot voeten, ja. Wat uh, is daar de achterliggende reden van... om dat uh, zo op die manier te doen? Nou, het is eigenlijk een keer ontstaan op het conservatorium. Toen uh, voorheen had ik al schoenen aan of hakken. En toen dacht ik van, oh ik voel me helemaal niet chill. En toen um, begon ik met mijn eigen nummers op te treden. En toen moest ik een keer tijdens een repetitie... had ik even mijn schoenen uit. En toen dacht ik, wow, nu voel ik me echt het allertchillste En nu kan ik nog veel meer... Ja, het klinkt een beetje cliché, want ik ben gewoon gegrond, zeg maar. Mm -hmm. Alleen zo voel ik me gewoon het fijnste. En zo heb ik ook het gevoel dat ik me echt... Het vrijste kan voelen op het podium en heel erg in contact kan staan met mijn eigen lichaam en mijn gevoel en mijn teksten en daardoor ook met het publiek. Dus ja, dat is uh, sinds een paar jaar een beetje zo ingegroeid en het is wel grappig want mensen vallen het altijd op. Ik heb het zelf eigenlijk niet meer door. Volgens mij mijn band ook niet meer. Maar toch wordt het altijd benoemd van oh, wat grappig dat je uh, zonder schoenen optreedt. Maar ja, ik vind dat gewoon heel fijn. Ja, um, het laatste nummer is Reckless Car. Yeah. Is die uh, een beetje metaforisch dat nummer? Ja, zeker metaforisch. Ja. Het is ook nooit gebeurd. Het is eigenlijk gewoon een verhaaltje wat ik in mijn hoofd had. Um, en ik heb gewoon dat verhaaltje wat ik in mijn hoofd had... gewoon letterlijk uitgeschreven. En daar is dus deze song uitgekomen. Dan gaan we daar nu naar luisteren. Uh, Reckless Car, de laatste. Yes. I'm here at a party. It's a crowded room.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 Cause they don't know I'm healing No, they don't know I'm lost You're always on my mind and I can get you out Maybe I should call you, but would that make me proud? I wanna drive the highway through the night I wanna take you somewhere No one finds out all the love you give me I'm taking it far like a reckless car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 Dank jullie wel. Ja, ik ben nog niet helemaal uh, klaar. nog, Want we hebben, ik heb nog even wat afsluitende vragen. Want <laughs> okay. ja, is er ook nog een leven na de popronde? Ja, tuurlijk. Zeker. Uh, het is pas het begin. Ja. Wat uh, zijn jouw dromen als het gaat als de popronde voorbij is? Heb je die nog? Zeker, ja. Na de popronde wil ik juist alleen nog maar meer gaan spelen. Meer songs gaan uitbrengen. Meer support acts doen. Festivals, showcases, ja. Um, yeah. Showcases. Dan zit ik te denken aan het grootste Europese showcase-festival. wat ergens in januari nog moet gaan plaatsvinden. Uh, zie je daar stiekem aan te denken? Ja, nou, dat is zeker wel een doel wat ik heb. Ik heb me dit jaar niet ingeschreven, maar. Um, ja, wil ik wel zeker gaan doen. Dus uh, wellicht volgend jaar. En um, je hebt natuurlijk ook. Um, verschillende showcases in Europa ook. Dus oh, dat, dat lijkt me ook superleuk. He. Ja. Um, dat is één. En dan natuurlijk, waar is Bodien Monet op het wereldwijde web te vinden? Onder Bodie Monet. <laughs> Heel Overal. Overal. Ja, de Spotify, um, ja, Instagram, eigenlijk alle ook, uh, streaming platforms. YouTube, um, welke heb je nog meer? Ja, eigenlijk iTunes, Apple Music. Alles onder Bodien Monet. daar kan je al mijn uh, muziek vinden. Ik vond het leuk uh, dat je geweest bent. Ja, wij vonden het ook superleuk om uh, hier te zijn. Dank. Dank je wel. En tot zover het optreden van Podine Monet bij ons in de studio in november van dit jaar. We gaan uh, een beetje op naar het einde van dit eerste uur. En dat doen we met drie nummers. Uh, eerst Lavender en Camillo van uh, Nina Lin samen met Hessel Moeselaar. Dat is ook een verhaal apart, maar dat leggen we nog eens een keer later uit. Dan het nummer van Jozef, die ook bij ons in de studio is geweest. En dat nummer dat heet I Could Still Love You In My Dreams. En die had voor de uitzending helemaal geen titel. Maar die hebben we ter plekke een beetje toegekend. En daarachter nog een track. En bij ons ook in de studio gemaakt door Maya. en Zij heet voluit Maya Willemsen. En dat nummer dat heet Blackbird. their tv arrived and built a window for the snacks and sun and laughed when we died gelijk het einde van het eerste uur. We hebben nog iets over, een klein beetje tijd en dat vullen we op met ook een opname en dat was in augustus van dit jaar Roy de Smet met Promise Rain. Our agreement has been changed, now the hour's gotten late.